Ajax en Twente nemen dat op tegen Russische clubs. Ajax tegen Spartak Moskou, Twente tegen Zenit Sint-Petersburg. En dan het weer, vannacht op veel plaatsen mist, minimaal tussen 2 en 5 graden. In de loop van de dag bewolkt, zacht, kans op wat regen... en dan wordt het zo'n 9 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Ik heb het eerste uur gesproken met Hugo Heijmans... scheidend directeur van het Emma Kinderziekenhuis in het AMC in Amsterdam. Dus we hebben al heel wat verhalen over uh, ziekenhuizen en, en zieke kinderen. Soms chronisch zieke kinderen of dodelijk zieke kinderen gehoord. En mijn uitnodiging aan, aan u is om dat, uh, daarover door te praten. Laat ik dan meteen beginnen met uh, Didi. Goedenacht. Goedenacht. Hallo. Heb jij een verhaal over ervaring zelf? Of? Uh, ik heb het zelf meegemaakt, ja. Ja, vertel eens. Ik was in 1975 in het WG in Amsterdam, ja. de vrouwenafdeling. En daar werd een jongetje binnengebracht, Peter. En die had, uh, als hij wakker was, was hij aan het krijsen als een mager varken. Of hij lag in komen. Dus er werd gevraagd, van wat heeft hij nou, wat is er? En iemand zei zelfs, kan je niet naar een apart kamertje? Nou, zegt de zuster, daar beginnen we niet aan. Want in die tijd waren de ouders er nog niet bij. Hij had uh, meningitis gehad en hij was daar blind uit bijgekomen. Dus als hij wakker was, ja, dan begon hij te gillen van paniek. En uh, toen dacht ik, je, nou, dan moet hij wat opvinden om hem ja. rustig te krijgen. Ja. En uh, om hem te bereiken. En ik kon er zelf niet naartoe. Toen ben ik keihard Kortjakje gaan zingen. Hm. En al die andere vrouwen, die deden dat met me mee, want dan hoorde je dat krijsen minder. En de volgende dag om zes uur, uh, ik moet eerst vertellen, dat deden we tot de zusters aankwamen rennen. Hè? Die kwamen dan snel. En de volgende dag, zes uur, toen hoorde ik in het bedje naast me heel zachtjes, altijd eens hm. Kortjakje. En toen ben ik maar zachtjes met hem mee gaan zingen. Zo. Dan had hij tenminste contact. En ik moet er heel vaak aan denken. En ik ben vreselijk benieuwd hoe het nou met hem is. Ja. Je weet, je weet, weet je nog een naam? Ik zijn, heb, ik heb naam. in mijn hoofd Peter. Maar meer weet ik niet. Hij was zeven jaar. En hij is toen daarna naar het blindeninstituut gegaan. Nou, wie weet, luistert Peter, die dit verhaal herkent. Dan ja? zou hij kunnen bellen. Jij, jij lag zelf ook in het ziekenhuis? Ja, ik lag ernaast. Maar ik had een auto-ongeluk gehad. Dus ik kon er niet naartoe. En niemand ja. ging er naartoe. Onbegrijpelijk. Ja. We en... lagen met z'n zessen op zaal en geen van die andere vrouwen ging naar hem toe. En je zei net al, dat ja, was in de tijd dat ouders daar nog niet bij betrokken waren. Dus... Ja, die kwamen alleen op visite. Ja. Wat dat betreft is er wel ongelooflijk veel veranderd. Hè? Gelukkig wel. Ja. En, en hoe komt het nou, denk je, dat je dat, dat je dat zo vaak nog herinnert? Dat het zo vaak terugkomt? Wat betekent dat verhaal voor jou? Dat verhaal betekent voor mij, als ik altijd nog spijt van heb... dat ik dat die ouders niet bij me heb geroepen om te zeggen... van: als u er niet bent en hij is in paniek, dan zingen we voor hem. Hmm. Het betekent dat ik um, toch goed ben in mijn vak, want ik gaf les. Dus ik denk, ik moet er een oplossing voor vinden. En het heb ik gevonden. Ja, dat is een beetje met de moeder wanhoop misschien wel. Ja, dat wel. Maar ook het een soort van trots. Het moet lukken om dat kind te bereiken. Ja. Altijd is Kortjakje ziek. Ja, dat is mijn lievelingsliedje. <laughs> ja, nee, Dan dat begrijp ik waarom dat is, ja. Nou, <laughs> ja. ik vind het wel een hele bijzondere herinnering, Didi. Dank je wel. Oké. Okay. En ik hoop, als, nou ja, blijf luisteren. Als Peter, als je nou nog... Ja, Peter, laten we er even uitgaan, als uitgaan. Ja, eh, hij moet nou tegen de veertig lopen. Kun je ja. nagaan. Um, maar goed, wie weet. Wie Bedankt. weet. Ik dank je. Goeienacht. Goeiedag. Dag. Leo, goeienacht. Hallo, Lex. Hallo. Ik, ik uh, bel uh, zelf in een uh, Kinder- en jeugdpsychiatrie heb gezeten. Ja. Daar waren dus ook kinderen vanaf vijf, zes jaar, dat ze zelf uh, 16 toen, ik maar eens depressief uh, werd. Ja. En ik uh, heb ook, uh, nou ja, vanaf, vanaf mijn 18e, 19e En uh, nou ja, ik heb uh, met veel interesse geluisterd. Begrijp ik. Waar gebruik jij de Wajong voor? Dat is een bijdrage hè, voor, je, voor, je, voor jou. Waar gebruik uh, jij dat voor? Dat is mijn totaal inkomen. Ja. ja. En Werk jij ook? Functioneer jij in de maatschappij? Ja, ik uh, doe wel vrijwilligerswerk. Ja. Ja. Ik uh, ken zelf dezelfde mensen die uh, lichamelijk gehandicapt zijn. Ja. En als dat nou... Maak jij je zorgen over, over wat er mee gebeurt met de, met de regeling? Uh, ik uh, volg dat een beetje via, ja, via de SP. Dat is, dat is de, sociale, de, de politieke partij, bedoel je? Ja, ja. ja. Uh, zij doen daar, zijn, zijn er uh, wel vrij actief mee bezig. Ja. En uh, ik, uh, ik vind dat deze regeling gewoon in stand moet blijven. Ja. Voor, uh, voor iedereen die uh, om wat voor ziekte dan ook uh, niet, uh, niet volledig, 100% kan uh, werken of functioneren. Want wat de plannen zijn, naar ik begrepen heb, is dat de mensen die... Kijk, de, de, de, de waaion blijft, uh, of, of die financiële ondersteuning blijft, als je echt totaal niets kan doen. Dat wel, maar als er maar een beetje... Ja, maar is dat dan uh, somatisch? Is dat dan echt een handicap? Ja. Is dat psychisch? Is dat... Uh, kijk... Uh, er valt uh, heel vaak normaal om te passen. Maar ik ben nu, uh, ik ben nu al twintig jaar in de waaion. En uh, ik kan nu niet meer veranderen op deze leeftijd. Nee. En met mij zijn er velen. Want het bestaat al dertig jaar de waaion. Dus er zijn ook mensen van vijftig. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat jij hem gewoon... Uh, als het al af is, want er wordt nog steeds over onderhandeld en gepraat. En er zijn natuurlijk ook hele verstandige mensen die uh, goede de, dingen... De, de, kijk, het probleem weg. is gewoon dat uh, de gemeentes die schuiven het af op de waaiing omdat uh, de bijstand vanuit de gemeente geregeld wordt. Ja. Hij is nu weg. Klopt dat? Is hij definitief weg? Dan is het de verbinding even verbroken. Dan gaan wij door uh, met Ellie. Goedenacht Ellie. Hallo, goeienacht. Ja. Ik, uh, uh, ik ben in 1938 geboren. Ja. En ik heb al heel vaak... Uh, ik hoor mezelf... Oh, dat kan als je... Heb je de radio aanstaan? Nee, die toch? heb ik uit. Oh. Nee, die heb ik uit. Nou, dat is soms een, een, een raar ding... dat wij ook niet altijd begrijpen waarom dat dan wel is. Dus nee, nee, nee. Nou, probeer proberen te ik negeren. Ik ga proberen ja. er gewoon doorheen. Ik ben dus in 1938 geboren... en mijn moeder was toen bijna 40 en ik viel steeds om... En mijn moeder die zei aldo maar dat kind is niet goed. Maar dan was het ja, een wat oudere moeder, bezorgd, eerste kind. Maar goed, na anderhalf jaar heeft toen eindelijk een dokter gezegd van nou om van het mens af te zijn. We laten foto's maken. En toen bleek ik dus congenitale dubbelzijdige heupdysplasie te hebben. Ja. Nee, heuplexatie uh, Om het even makkelijker te maken. Dat zijn gewoon, het waren platte heupen. Heupkomen, platte heupkomen. Uh, ik ben toen in het Emmer kinderziekenhuis terechtgekomen in de Safatistraat. En daar heb ik een uh, behoorlijk deel van mijn jeugd dus uh, doorgebracht. Maar dat is dus in de oorlog of is dat voor de oorlog? Uh, nou, nee, het begon voor de oorlog. En uh, ja, tegenwoordig doen ze dat met een gipsbroek of een stangetje tussen je benen. Ja. En uh, dat deden ze bij mij dus ook, gipsbroeken. Dat gebeurde onder narcose. En die narcose die heeft me dus een levenslang trauma voor eter uh, opge opgeleverd. Want je kreeg dus een soort theemuts over je hoofd. Uh, dat was een, een, een, ja, net een theemuts, maar dan met watten erin en dan gewaste taf eromheen. En daar gooiden ze eter in. En uh, dat zat dus helemaal over je hoofd heen. En, uh, dus jij, jij nou, was eigenlijk claustrofobisch op dat moment? Uh, ja, nou, het, het, ik heb achteraf, nou met mijn grote mensenverstand, denk ik dus... Je, je, je werd een soort psychedelisch, denk ik. Want er werd tegen je gepraat, bovenin zat een gat en daar werd tegen je gepraat. Maar dat was net of er tegen je geschreeuwd werd. Ja. Dus dat was een enorme angst. En ik heb dat verschillende keren moeten ondergaan, want uh, ik moest dus steeds weer naar het ziekenhuis. En dan was het een aantal maanden in het ziekenhuis in gips. En dan mocht je weer naar huis en dan moest het gips er weer af. En dan wilden mijn benen niet meer naar beneden. Hmm. Uh, nou, toen hebben ze zelfs, vertelde mijn moeder, dus pennen door mijn enkels geslagen met gewichten eraan. Om die benen weer naar beneden te krijgen. Nou, daar kreeg ik koorts van. Dus toen hebben ze, uh, heeft één dokter het met zandzakjes gedaan. Die je benen dus elke keer een beetje meer naar beneden duwde. Nou, dan moest ik naar huis. Dan was het huilen om weer te leren lopen. Uh, ik moest toen, intussen was de oorlog uitgebroken. Toen mocht ik niet meer blijven in het Emma Kinderziekenhuis. Maar uh, toen moest ik, omdat ik Joods ben, moest ik naar het Joodse Ziekenhuis. Nou, daar heb ik ook een tijdje gelegen. Uh, steeds weer in en uit ziekenhuis. En toen ten slotte kwam de oorlog. Toen hebben ze me dus met, met beugeltjes uh, de onderduik ingestuurd. Ja. Nou, daar is niet veel van terechtgekomen van die beugeltjes... want die zijn natuurlijk in de drie onderduikadressen verloren gegaan... En ik moest uh, hongertochten, ik was intussen zes, hongertochten dus op die rotte benen. Dus uh, elke dag om langs de deuren om e uh, eten te bedelen op het platteland. Heeft zich dat hersteld uiteindelijk? Nou, uh, na zes heupoperaties, want dat wou ik verder vertellen. Na de oorlog ben ik dus weer in het, in het uh, Emma Kinderziekenhuis terechtgekomen... Uh, om, uh, Nou ja, dat moest, moest natuurlijk herstellen. Er was verder niks aan gebeurd. Het was ook, ik liep nog steeds mank. En uh, nou, die tijd, die is mij eigenlijk het beste bijgebleven. Want uh, ik ben toen op mijn tiende, ik zat in de vierde klas, ben ik toen geopereerd. Toen is er een pandakplastiek, dat is een schuin dakje, is er gemaakt. En de verhalen van de tijd dat ik daar gelegen heb, die had ik altijd alles willen opschrijven. Uh, ik raakte in coma door die operatie. En uh, heb tien dagen in coma gelegen. Mijn ouders die hadden geen telefoon. Dus uh, ja, er moest bij de buren gebeld worden als ze mochten komen. Erbij zijn mocht helemaal niet. Ze mochten elke avond, ik geloof van 7 tot 8 of 7 tot half acht, mochten ze komen. Uh, en daarom vertel ik dit ook. Ik hoor al deze verhalen van uh, professor, of dokter Heijmans... En ik kijk naar alle kinderuitzendingen en ik verbaas me. En aan de ene kant ben ik woedend met hoe het met mij is gegaan. Aan de andere kant ben ik toch blij dat het allemaal gebeurd is. Ik heb toen een maand of twee in Gips in het ziekenhuis gelegen. Uh, ik moest met, met penicilline, dat waren van die hele grote spuiten... hebben ze me weer uh, geprobeerd om me weer uh, op poten te krijgen. En uh, die zuster daar... Er waren natuurlijk aardige zusters en geen aardige zusters. En die zuster daar, die dat s'nachts deed... die maakte me niet wakker. Die schoot die, die, die grote pijl in mijn been. En dan kreeg ik op mijn duvel als ik dus overeind schrok uit mijn slaap. Of uh, hè, later dus mijn slaap. Dus, sommige aspecten lijken toch echt iets hebben, te hebben van een soort nachtmerrie. Het als je, was, ja, voor jou. Het, Zo heb je het beleefd ook, uh, sommige dingen daarvan? Nou, ik weet het niet. Uh, nou ja. uh, les was er niet bij. Je kreeg geen les. En ik was tien jaar. Ik zat in de hm. vierde klas. Uh, les was er niet bij. Uh, we speelden. We, we speelden ziekenhuisje met de kinderen. Je lag op een zaal met, ik denk, een stuk of tien kinderen. Vijf of zes bedden naast elkaar en aan de overkant weer. En uh, het enige wat we dus deden was ziekenhuisje spelen. En we kregen, we kregen pannetjes. Uh, ze hadden, ja, speelgoed was er ook niet. We kregen wat pannetjes. En daar, vroegen we, en daar kregen we spijkertjes in. Dat waren de krammetjes. En, uh, hm. Maar goed, het was dus echt. Uh, toch spelen, ondanks alles toch ook weer spelen, kinderspel op een of andere ja, manier. Ja, veel was het niet, maar je kreeg helemaal geen les. En toen ik thuis kwam, na één of, nou weet ik niet meer of het één of twee maanden was hoor, maar ik ging dus met gips naar huis, van mijn, van mijn borst tot aan mijn knieën. En uh, dit even tussendoor, toen heeft mijn vader dus gezorgd dat ik toch nog in de vijfde kwam. Die heeft me alle vakken bijles gegeven. En, uh, want ik was dus twee maanden achter. En nog een maand thuis. Uh, nou, ik weet dus dat er ook een hele aardige zuster was, Zuster Jansen. En uh, die heb ik gesmeekt toen ik naar de operatiekamer weer ging. Of ik alsjeblieft haar hand mocht vasthouden. En als ik dan nou de programma's zie met hoe het nu is, dan. dan... He, ik geloof zelfs, maar daar ben ik niet helemaal zeker van... dat ik in die lift op die recht rechtop stond. Omdat ja. die lift te klein was voor de... Ellie, voor de, mijn ja. conclusie is wel dat dat, dat bevestigd nog eens dat er ongelooflijk veel veranderd is. Ten ja. goede uiteraard, waar jij met gemene gevoelens naar ja. kan kijken. Maar ja, gelukkig hoor, je voor het de, toch, kin voor ja, de je kinderen Ja, je kan nu. het zeggen. Je hebt het toch allemaal overleefd. Jawel. Ik dank je wel. Ja, oké. Okay. En een goede nacht nog. Dag. Daag. Henk, goede nacht. Je hebt niet in een ziekenhuis gelegen, maar in een sanatorium. Begrijp ja, ik. Waar in was dat? Dat was in Appelschade, dicht op de grens van Drenthe en Friesland. Ja. En dat was in het jaar 55 dat ik erin kwam. Ik was net anderhalf, nog genezen anderhalf, en ik heb daar twee jaar gelegen. Ik wist niet dat ze, dat ze in Nederland ook sanatoria hadden. Ik dacht dat je daar ja, stel... dan naar naar, naar, naar Davos moet of zo. Nee, sterker nog, het voormalige uh, sanatorium is nu een museum. Dus als mensen de beelden van dokter Heymans of professor Heimans uh, een beetje voor ogen willen zien. Hm. en ze zijn een vakantie in Friesland, kunnen ze daar een bezoek brengen. en dan kunnen ze zien hoe het daar ongeveer nog ging in die okay. tijd. En, en wat herinner jij je? Want die was anderhalf, nou, daar herinner je niks van natuurlijk. Nee, ik, uh, mijn uh, ouders zijn in die periode gescheiden, net voordat ik opgenomen werd. Mijn moeder is daar opgenomen geweest, mijn drie tantes en een oom. Hmm. Alleen wat ik er nog van weet, is de... Want die het ook over dat, die eenzaamheid. Ja. Hier, ik heb nog een paar foto's. Daar zie je echt een, een soort schoollokaal. Daar staan uh, twee weet je, kantjes in, echt met, met die grote traliebedden. Daar benenbed zit ik in... En het andere liggen twee broertjes in. En dat was alles. Die hele ruimte was hartstikke alleen geen kaal. Kale gangen, kale ruimtes, nooit bezoek. Want de mensen mochten niet bij de kinderen komen. Nee. Want dat had dan ook weer met bacteriën weet ik iets, iets te maken. Maar uh, wat mij bijgebleven is, is, is, is, is gewoon de, de, de stilte, de eenzaamheid. De stilte, ja. Wat had, wat had je trouwens? Tuberculose. Ja. En ben je daar helemaal van genezen toen, dat wel, in dat sanatorium? Ik ben er zo erg van genezen dat ik zelfs uh, in de, bij de keuring van de militaire dienst uh, zo lang heb lopen zeuren. Tot ik maar zin kreeg en de keuring kreeg van het En ik ben uiteindelijk uh, uiteindelijk nog goed gekeurd ook. Dus ik heb dienstplicht als mariniers mogen dienen. Ja, dan ben je sterk. <laughs> ik was redelijk sterk. Ik deed in die tijd verschrikkelijk veel sport. En, uh, Had jij ook, ja. Heb je iets van, vanwege die, hè, die, die, die tijd dus al heel vroeg, als kind, als kleinkind, kindje, ja? Ja. dat je zo uh, kwetsbaar was en uh, in het in dat sanatorium hebt doorgebracht, in eenzaamheid, heb je daar later voor jezelf van gezegd, ja, dit wil ik niet, ik ga, dus, dus ga ik sterk worden, ga, ga ik mij... Nou, ah, dat weet ik niet. Ik, ik, ik ben moest wel, want toen ik op een gegeven moment eruit kwam, ik kon niet eens spreken. Ik kon een, een, een, drie, vier woordjes Nederlands, Terwijl uh, de voertaal gewoon Vries was. Ja. En ik kon niet Vries. Ik, ik, ik wist niet eens hoe, hoe je schoenen aan moest trekken. Ik heb alles moeten leren. Ja. En wat een, een bijkomend nadeel was... Ik heb tot mijn 16e, 15e, 16e... enorm gestopt. Hm. En dankzij mijn opa... die op een gegeven moment... Uh, in zijn eenvoud... elke keer weer met me naar gang ging... en mij... Op erop wezen dat ik rustig moest ademhalen En de woorden eerst in gedachten moest nemen. Enzovoort. Toen heb ik het een stotter een beetje kunnen overwinnen. Ja. En, en ja, daarna ga je dus jezelf proberen te overwinnen. Wat sterk van jou? Vind ik wel. Nou, ik weet niet of het sterk is. Het is, het is een, een, een, ja, ik denk een logisch gevolg. Net wat Didi op een gegeven moment ook zei. Van, van, uh, die, die stilte die je hebt uh, in zo'n ziekenhuis. Die mensen die niet naar je omkijken. Uh, ja. Ja, die, die gaan je vormen, die gaan je tekenen. En, en ja, je krijgt er niets van mee. Ja. Nou ja, des te bijzonderer dat je dan uiteindelijk uh, dat allemaal ook weer overwonnen hebt. En uh, als, jij, uh, uh, als je dus kijkt naar hoe er nu in ziekenhuizen met zieke kinderen en soms chronisch zieke kinderen wordt omgegaan... en juist dat de ouders daarbij betrokken worden, dan zeg je dus ook van ja, dat is, van, dat is eigenlijk van levensbelang. Ja, enorm. En wat dat betreft wil ik ook, als het mag, bij deze dank spreken aan of professor en? Heijmans en zijn collega's voor het enorme werk wat ze gedaan hebben en, en, en welke ontwikkelingen ze, ze hebben veroorzaakt, want het is echt fantastisch. Ja. Ik heb het niet mogen meemaken, maar die kinderen van tegenwoordig die maken het wat, wat makkelijker mee en ik hoop dat het nog veel verder gaat deze ontwikkeling. De, daar sluit ik mij uh, helemaal bij, uit. Ik dank je bij aan. Ik dank je wel en ik wens je nog uh, een goede nacht, Henk. Ja, oké. Okay. Nog heel veel op de van de uitzending. Club in het dorpshuis stap ik gauw nog wel eens binnen. Korte stoten, lange banden, om de lon niet om het winnen. Waar de tijd nog even stilstaat, sterker nog ze draait terug door verhalen over vroeger. Soms langdradig, maar altijd stug. De bar klinkt jouw verleden. Hij hey, heeft je vader ooit verteld. Wat wij vroeger stiekem deden. In het wijdse, vrieze veld. Boze boeren en kwaai jongens, roze geuren in zwart-wit. En als ik mijn ogen dicht doe, is het net wie jij daar zit. Met je zilvergrijze haren en je lach op je gezicht. Jonge zo rond. Met het einde alleen zicht Maar met liefde voor het leven In zijn eenvoud zonder schijn Ik heb nooit durven vertellen Dat ik jou had willen zijn Jongens van zo rond de tachtig Die nog lang niet willen gaan Jongens van zo rond de tachtig die hun mannetje nog staan Jongens van zo rond de tachtig Met hun laatste vrije stoot Jongens van zo rond de tachtig Zo verdond dichtbij Dichtbij de dood Die hun mannetje nog staat. Jongens, van ze rond de dachten, En met een laatste. Jan Tekstra, jongens van zo rond de tachtig die dicht bij de dood staan. Ja, soms zijn het ook hele jonge kinderen die heel dicht bij de dood komen te staan. En dan kunnen zij soms geven van een onvermoede sereniteit of moed of kracht. Um, daarover praten wij natuurlijk ook in dit tweede uur van Casaluna. De eerste uur kunt u altijd podcasten. Kijk op de website Casaluna. Ik kreeg net trouwens een verzoek binnen via e-mail. Dat kan natuurlijk ook allemaal nog. Is het mogelijk de podcast van de uitzending van 8 oktober 2009 te beluisteren? Ja, dat weet ik Kijk, we zijn er wel snel bij. Straks kunt u dit, hè, het gesprek al meteen podcasten. Maar 2009 waren we toen al bezig. Dat was een gesprek met Edwin Reinold, uitvinder. Um, nou, uh, Leo van der Belt, die dit mailt, weet ik even niet. Maar volgens mij wel. Probeer het gewoon. Want er is een archief op de website kazaluna.ncrv.nl Ander e-mailtje van Kelly. Toen ik op mijn zestiende naar het ziekenhuis moest... besloot de arts dat ik maar naar het grote mensenziekenhuis moest... in plaats van het kinderziekenhuis. Ik kwam daar te liggen met vijf bejaarde dames. Ik lag tussen mevrouw van de Laan en mevrouw van de Kraan. Ja, lijkt Jiskeveld wel. En die vonden dat zo zielig... Voor mij, zo'n jonge meid, ik heb nog nooit zoveel oma-liefde gehad. <lacht> Kijk, dat zijn natuurlijk ook hele leuke herinneringen. Misschien zijn er wel kinderartsen die luisteren... en die zelf ook initiatief hebben genomen om dat wat er op hun in hun ziekenhuizen um, gebeurt. Om dat in de verstandhouding tussen ouders en kinderen... maar ook in hun eigen verstandhouding met kinderen uh, vorm te geven... volgens de moderne inzichten. Nou, u kunt natuurlijk ook bellen 0800-1121 of mensen die hedendaagse ervaringen hebben met die moderne kinderziekenhuizen. Dat zou natuurlijk ook fantastisch zijn om daar een paar verhalen van over te kunnen verzamelen. Leo is weer terug. Dag Leo. Hallo, ja, ik viel zo net weg. Je viel, ja, dat, dat ja. constateerden wij ook. Dat vonden we jammer. Uh, midden in de zin, geloof ik. Ja, Weet je nog welke zin het was? Nou ja, we hadden het over de waaien en ja. uh, over, uh, ja. over het... Uh... Het belang daarvan ook. Tegenwoordig in de waaien uh, ja. terechtkomen dat de instroom heel groot is. Ja. En in mijn zin is, komt dat omdat de gemeente um, dat het afgeschoven wordt, nou ja, het klinkt misschien wat over de nou hard. Maar dat, uh, dat de bijstandsregeling zo ontzien wordt die wordt ontzien. Ja, zo hoeven we daar geen bijstandsuitkering aan te geven als ze in de waaiing zitten. Als de gemeentekas betaald? Ja, maar dat, straks gaat het naar de gemeente, hè? ook de waaiing. Daar zit, daar zit een beetje een, eh, een probleem Ja, penting. het valt binnenkort allemaal onder de WMO. Precies. Zeg, Leo, jij doet wel vrijwilligerswerk. Ja? Zou, jij, uh, zou jij ook echt werk willen doen? Ik zou er wel uh, mijn beroep van willen maken. Ja, ik doe het nu een jaar. En, uh, Wat doe je precies? Activiteiten begeleiden. Activiteiten begeleiden. Zijn, er, zijn daar mogelijkheden toe? Ja, natuurlijk. Uh, ik zou een opleiding willen volgen. Ik ben uh, sinds drie jaar uh, klachtenvrij, dus uh, ja. ik ben er uh, wel toe in staat. En ga je daar ook initiatief toe nemen binnenkort? Ja, dat, uh, ik ben wel uh, redelijk ambitieus uh, en ik heb genoeg uh, energie. En, uh, ja. Dus, ja, Dus? ik zou het wel willen, ja. ja. Dus je gaat het doen? Laten we het proberen. Want het zou natuurlijk toch wel echt fantastisch zijn. Ik weet niet wat je er allemaal voor nodig hebt. Misschien moet je wel nog een beetje studeren. Ik kan me voorstellen. Ja, mbo. Ja. Dus, weet je wat? Laten we het, wie weet, spreken we elkaar nog later. Ik ben blij dat ik nog even terug kon komen in Duitsland En uh, ik... Uh, ik luister nog even ja, de uitzending af, want het zijn allemaal mooie verhalen. Dat vind ik ook. Of interessante verhalen. Dat vind ik ook. Ben ik heel met je eens. Leo, ik dank je wel en ik wens je veel goed, sterkte en succes. Ja, bedankt. ja? dag Lex. Dag. Mevrouw Kooi, goedenacht. Ja, goedenacht. Hallo. Ik, uh, hallo. Ik heb een uh, negatieve ervaring met het Emma in het ziekenhuis. En wat? Ja, nou ja, en dat was in 1966 hoor. En toen was mijn zoontje drie jaar en die moest drie dagen opgenomen worden. Niet, hij was niet ernstig ziek of zo, maar gewoon voor de, om de amandelen te verwijderen. Ja, dat kennen we. Ja. Maar om te beginnen, we, nou, aan de receptie werd ik nogal afgesnauwd van uh, zo'n uh, ziekenbondkaart. Nou, die had ik dus niet, want ze waren particulier verzekerd. En er zou opvang zijn voor eventuele broertjes of zusjes... die dan onder toezicht daar werden bezig gehouden. Nou, dat was er ook niet. En er stonden tegenover de ingang... die was in de achterkant van de Zafati-straat van en, en daar stond een aquarium en daar, daar stond een stoel naast. Dus toen heb ik mijn dochtertje van vier daar neergezet. En toen kwamen we boven op het zaaltje. Dat waren zes bedden. En toen zei de verpleegster: van, Mocht hij een bedje uitzoeken? Nou, hij wilde meteen in het eerste bedje bij de deur gaan. Maar toen ze: Wil je niet liever daar voor het raam? Nou, dat wilde hij wel. En daar was een bierbrouwerij beneden. Daar had hij precies uitzicht op. Uh, er werden dus allemaal vaten met bier over de kade naar een schip gerold. Nou, dat leidde hem ontzettend af. En toen zei hij zelf, want toen zat hij helemaal in het bedje... en die was er nog een, paar, een tijdje gebleven. En zegt zei hij, ja, ga nou maar weer naar, uh, naar Anneke. Dat was zusje zo. dan, die zat alleen in de, in de naast die pissen. Dus dat voor die kind van drie, hè. Ja. Was het zo. En, toen, nou ja, en de volgende dag mocht hij als ouder niet op bezoek komen... want hij moest daar dus twee nachten, dus één dag er tussenin... Mocht je niet komen. Dus die derde dag ging ik hem weer ophalen. Kon ik hem nergens vinden. Hadden ze niet tussen. Sprak ik een zuster aan op de gang. En hadden ze hem in een andere zaal gelegd. Dus ik was toch wel even eigenlijk geschrokken. Toen ze een beetje leeg was. En zij die verpleegster Was er zo verontwaardigd over wat er gebeurd was. Ze zegt Hij heeft de hele drie dagen liggen huilen. En het was helemaal geen huilkind. Maar omdat hij dus. Oh ja, zodra ik weg was. Hadden ze hem weer uit dat bedje gehaald. En in een, in een ander bed bij de deur gelegd dus. Omdat er een vriendinnetje kwam van een meisje. En die was door de KNO-arts beloofd dat ze naast een vriendinnetje mocht liggen. Maar dat, dat had wel gekund, want het bed daarnaast was nog leeg. Maar dat kind wilde ook raam, Dus toen hebben ze mijn zoontje weer uit het bed raam gehaald. En in een ander bed gelegd. Nou, en... Daar, daar ben ik nog steeds zo verontwaardigd over. En dat het kind de hele tijd heeft liggen huilen. Denk ja. ik dat het gewoon kwam doordat hij zo jong al besefte de onrechtvaardigheid of zoiets misschien, hè? Ja. En, uh, hij was zijn biervaten ja. kwijt, natuurlijk. Ja, precies. Ja. Dat kon zomaar gebeuren. Het kon zomaar afgepakt worden. Ja, en het is misschien heel kinderachtig hoor. Maar het is iets wat mij eigenlijk nog steeds dwars zit. Nu ja. zo dat programma hoorde, ja, kwam dat weer helemaal dat boven. Dat snap ik, ja. er zijn Volgens mij je zou een aparte uitzending over amandelverhalen kunnen maken, volgens mij. Ja, want... Uh, ik heb ja. ja, over de medische behandeling heb ik verder geen klachten, maar dus wel eigenlijk. En we, toen heeft zijn vader heeft nog een brief gestuurd naar de directie, de toenmalige directie. Nou ja, dan kreeg je een niet zeggend, uh, ja, onbevredigend antwoord. Of dat wel. We kreeg in ieder geval nog alles. Je werd ah, wel ja. mooi afgepoeierd. Is het met de amandelen van je zoontje goed gekomen? Ik heb me toen wel voorgenomen. Ik laat nooit meer een van mijn kinderen naar het Emma kinderziekenhuis nou. gaan. Misschien ook heel, um, ja... Ik ja. Weet niet. Tegenwoordig en, is het volgens mij juist van een totaal andere orde. Volgens mij zou je juist wel daar naartoe willen gaan. Dat weet ik bijna zeker. Even nog één ding, mevrouw Kooi. Um, ja. Heb je altijd zo'n moeite om dingen ook weer los te laten en achter je te laten? Dit is, nou, dit is ja. 44 jaar geleden. Ja. En nog steeds boos. Ja, dat komt omdat het nu weer boven komt natuurlijk. Ja, ja dat snap maar ik. Maar ja, het gelijk worden heb ik, wel, dat heb ik eigenlijk wel. Ja, Met <laughs> je moeite ja. mee? Ja. ja, ja, met allerlei dingen wel. Het ja. lastig, lastig leven, zeg. <laughs> ja, nou ja, goed. Je, je maakt ook... Al... Uh... Nee, dat snap maar ik ja, wel. Dat was mijn, uh, ja, dat wilde ik toch even Nee, prijzen. dat snap dat ik. Was... Ik vind ook wel... Ja. Ik kan me dat zo goed voorstellen. En uh, een kind is blij met kleine dingen. Dus die moet je ze ook nou. gunnen. Ja, nou, tegenwoordig ja. wordt daarna gestreefd. Ik, ik dank je hartelijk. En ik wens je nog. Ga maar lekker slapen, gewoon weer. En rustig. Ja. Ja. Nou, ik blijf nog wel even luisteren. Oh, dat is ook goed. Ja. Ik kan toch nooit slapen? Snap. Nee. Niet. Nou, terst bedankt. Hè. Ja? Dag. ja, dag. Ja. Volgens mij moeten we ook een keer een uitzending maken over slapeloosheid. Ik wil, een keer, ik wil elke keer een tweede uur maken over slapeloosheid. Maar daar hebben we het nu niet over, hè? Bert. Hallo, ja. Ja, hallo. Dit is Bert uit Zwitserland. Ja. ja, dag zeker. ik in de uitzending? Je bent nu in de uitzending. Iedereen kan je Zegen. horen. Nou, ik uh, ben 52 jaar. Ik zit er vanaf mijn twintigste in de Waiong Toen nog uh, ja. A-ring. is eigenlijk een algemene aardse onzinnetje. Ja. Kun je het bestaan? Ik versta je niet heel goed, maar ik kan je nog steeds. Je zit in ieder geval dus al, al 32 jaar in de Waiong. Nou. Even kijken, ja, 32 jaar in de waaier. Of eigenlijk AAW toen heet AAW. Ja. ja, precies, maar dat maakt niet uit. Het is ongeveer een andere naam voor vergelijkbare regelingen. En werk jij? Nou, ik verricht dus vrijwilligerswerk. Ik bezorg dus post, uh, select mail en dergelijke. Ook Amnesty International. Post-intensief. Ik verdien er vrijwel niks mee, maar ja, ik ben onder de mensen. Vind jij het een goede regeling? Uh, uh, uh, ja, ik, in die zin, maar laat ik zo zeggen, eh, ik werd als jaar toen werd ik opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis in Raalte. Ja. Ik was, eh, ja. Ik was zwaar overspannen of ik beelde allerlei ziektes in en zo. Ik, eh, als, eh, ik op 16 jaar leeftijd had ik mijn HAVO-diploma op met hoge cijfers, exacte vakken en eh, twee jaar later werd ik opgenomen. En, en daar ja. ben je nooit meer helemaal van hersteld? Nou, ik ben er wel van hersteld, maar een paar heeft. Hij verteld dat het me heel vaak ten onrechte vreng vergaat. Dat ik dingen zei, die, die vind te schrik, maar het is wel waar ofzo. Hmm. Uh, en ik heb een hele goede ervaring met uh, antroposofische geneeswijzen. Uh, Oké, okay. ja. Hebben... Volgens Rudolf Steiner. Uh, ja. Die binnenkort uh, kort, uh, um, 160, wat was, jaar geleden geboren is. Ja, ja. dat is ook belangrijk. En, uh, is heel bij... belangrijk, ja. Um, hou je erg bezig met wat er zal gaan gebeuren met de Waijong-regeling? Er zijn politieke initiatieven om daar iets aan te doen, om, om hem te veranderen, niet voor iedereen toegankelijk te maken, bijvoorbeeld? Nou ja, ik, uh, ik, ik probeer er zoveel mogelijk in te spannen, om uh, uh, toch actief te blijven onder de mensen. Ik, ik krijg gelukkig steun van uh, stichting Zitten van de Voorst. Uh, ja. Sticht uit van het Zevenaar, die helpt mensen bij het invullen van belastingformulieren eigenlijk. en dergelijke. Uh, ja, heel goed. Van, ik heb dus, uh, uh, ben dus aanzienlijk verzekerd. Die antroposofische die worden voor 75% vergoed door de zorgverzekering. De rest moet bijbetalen. Die had bewaar ik allemaal. Ja. Maar ik moest ook uh, bepaalde medicijnen, die in Nederland niet verkrijgbaar zijn, vanuit een bepaalde apotheek in Duitsland bestellen. En daar had ik ook veel baard bij, maar dan moest ik wel zelf betalen. En ja. Die nota bewaar ik dus. Ze ja, zijn aftrekkel van de belasting. Ja. Kan je ze betalen? Ik kan het wel betalen, ja. Dat is gelukkig, ja. En, en dat werk, put je daar veel bevrediging uit? Ja, en ze, ja, ze werken wel op een hele subtiele manier. Maar bij de homofotie, of bij de andere, de kunst is heel moeilijk uit te lassen. Welk medicijn bij iemand past, Iedere ieder mens is weer anders. Hè. Ja, zeker. is weer uniek in zijn wens. Ja. Persoonlijk helemaal... geloof ik dat alle mensen zonder en uitzondering nogal iets goeds in zich hebben. Dat vind ik een prachtige uh, conclusie, daar ben ik het ook helemaal mee eens. Bert, ik, ik, ik dank je wel. Wat... Ja. En, en ik, wens je, ik wens je veel goeds, gewoon met Dankjewel. alles wat je doet. Hey, succes. Dag. Dag.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 When nothing's in the way Endless conversations shake your hand Every day is making you stronger Je Traveler van Marieke Jager. Dat is te vinden op een nieuw album dat in januari is uitgekomen. Here Comes the Night. Nou, daar zitten we middenin. En hoe zou het dan voor al die kindertjes zijn overal in de landen... in de verschillende kinderziekenhuizen die daar liggen op het ogenblik. Nou, weet je wat ik stiekem ook wel leuk zou vinden? Als er nog één of twee verhalen zouden kunnen komen... van mensen die ervaring hebben met de huidige kinderziekenhuizen. Niet alleen van vroeger, vind ik ook heel mooi. Omdat je dan beseft hoe ongelooflijk veel er veranderd is... Maar hè, wat Hugo Heymans, eh, hoogleraar kindergeneeskunde, scheidend, moet ik zeggen, van het Emma Kinderziekenhuis vertelde. Dat, dat, dat er dan dus bijvoorbeeld een jongetje is dat iedere dag een knoop van hem van zijn jasje af mag trekken. Gewoon als spel om iets te geven. dat hij dan dat jongetje dan buiten gewoon geniet. Een keer van een van een buggy die omdondert. Want dat heb ik dan toch maar mooi meegemaakt in het ziekenhuis. Dat zijn ook verhalen die uh, ertoe doen vind ik. Esther, goeienacht. Ja, goeienacht. Mag Hello. ik zeggen? Ja, alsjeblieft. Oké, Oké. we trouwen luisteraar, want ik krijg ook jullie nieuwsbrief al. Goed zo. Alle filmpjes en zo. Dus, uh, leuk zijn die, hè? Hartstikke... Vind je die ja, leuk? Ja, hartstikke mooi. Ik vind ja. die heerlijk. Ja. Maar goed, ik heb dus echt uh, heel belangrijk om te zitten te luisteren het eerste uur. Ja. En dan... Nou, sorry, ik kom toch ook met een verhaal van heel vroeger, hoor. Geeft niet. Ook goed. Want dat was mijn jongste zoon, die is van 1970. En die was anderhalf jaar en op een gegeven moment viel die tegen de grond en hele rare bewegingen. Nou ja, de dokter erbij, ja, epilepsie. Zo. Dus die moest als duvel naar het ziekenhuis. Dat is toch heel uh, zeldzaam, dat een kind zo vroeg epilepsie ja, had? Ja, het was ook... Uh, en godzijdank is hij later eroverheen gegroeid, gelukkig. Dat kan dus, ja. Maar, maar goed, in ieder geval, uh, hij moest dus naar het ziekenhuis. Maar wat had je, en dat was in de Lichtenberg in Amersfoort. Ik weet niet of je daar wat van gehoord hebt. Ja, dat ken ik, ja. Ja. En, uh, maar wat had je toen? Daar lag hij in een bedje, glas. We mochten er niet bij komen. Je mocht hem niet aanraken, niks. Dan mochten we een kwartiertje mochten we hem bezoeken... En de middag ging ik dan en s'avonds ging mijn man. Een kwartiertje mocht je je kind zien. En nou, dan ging hij weer weg. En daar heeft hij dus zeven maanden gelegen. En dan kun je nagaan, een kind van die leeftijd... na zeven maanden, hij kende zijn ouders niet eens meer. Ach, hoe hebben jullie, ja, dat, dat... Over... Hoe hebben jullie dat zelf overleefd? Ja, ik bedoel, je nou, zoon ik heeft je het overleefd. Je maar... We hebben echt heel veel moeite moeten doen. Want toen hij nou uiteindelijk weer thuis was... Nou, hij huilde ontzettend veel. En als je in de buurt kwam. Het leek wel of die gewoon schrok van je. Hmm. Ja, dat was nou over traumatisch gesproken. Hmm. En het was mijn jongste zoontje. Ik zou je vertellen. ongelooflijk eerlijk waar dat. Maar hoe is dat dan verder gegaan, Esther? Want hij was dus ruim twee. Hè? toen hij weer thuis kwam. En... Ja, ken, kennelijk... en toen uh, heeft hij het nog wel een paar keer gehad. Maar hij had vrij sterke medicijnen. En hij moest natuurlijk regelmatig met controle. Toen hadden ze, zeiden ze... er zit een kans in dat hij met een jaar of zeven... dat hij er overheen groeit. Of eventueel ook nog met veertien... maakten ze wel een kans. Maar hij is er, godzijdank... rond die leeftijd van een jaar of vijf... Had hij, het werd steeds minder. Maar met na een jaar of vijf... Uh, toen, was het, toen is toen hij eroverheen heen, gelukkig. Dan ja. heb je, hij heeft daar waarschijnlijk zelf geen herinneringen aan gehad... Hè? in die periode van zeven maanden, nee, en dat hij thuis nou, kwam en jullie eigenlijk hier niet meer op, Later leefde het wel toen hij dus zo'n jaar of vier. Daar heeft hij, had hij het nog wel eens een keer, maar nee, echt, ja. echt bewust, nee, nee, ja. gelukkig niet. Eigenlijk. Eigen, eigenlijk is het voor jullie traumatischer geweest voor de ouders. Nou, dat kun je wel zeggen. Want dat je eigen kind je eigenlijk niet meer kent praktisch en, en in het begin gewoon niks van je wil weten, mm. dat is, ja nou, over traumatisch, dat is echt wel, uh, ja dat viel echt niet mee hoor. En hoe heb je daar dan, hoe ben je daar dan, over, hoe zijn jullie daar dan overheen gegroeid? Nou, wij hadden dus ook wel hulp erbij hoor. Ja? We hadden iemand die ook regelmatig langskwam, die met ons erover praatte en een soort... Uh, ja, die kwam ook van dat ziekenhuis. En als een soort bemiddeling met tussen dat kind. Dat die kende die. En ons. <lacht> Weet je wel. Dat, dat was wel goed. Maar ja. Ik zeg in zo'n ziekenhuis een kwartiertje. Dat je je kind mocht zien. En helemaal niet eens aan mocht raken. Wat, zo, wat zou je toch vaak als je weg ging gehuild hebben? God nou. ja Meestal als ik thuis kwam. Ja? Dat, uh, ja, en, als je dat nu vergelijkt. Want nu mogen de ouders gewoon bij de kinderen ja. blijven. Ja. Hè? Maar, nou ja, is nu, vergeleken met nu, het is voor historisch, joh. Ja. Maar ik hoorde dit, ik denk, nou, dat, dat vond ik toch wel leuk om eens even. hoe, hoe ongelooflijk veel ten goede dat verandert. Ja, wat geweldig is dat. Die constatering ja, kunnen wij. On, on, nu onvoorstelbaar. Mooi. Nee, dat, uh, dat denk ik. En vooral vanavond, ik dacht. Ik denk ik, <laughs> ja, dat, dat wil ik toch wel even. hoe het. Hoe het Stukken, en stukken beter geworden. Gaat het goed met je zoon nu? Ja, fantastisch, ja. Ja hoor, hij is getrouwd, heeft zelf drie kinderen. Dus. Uh, nee, dat gaat prima. Kijk, dat is gelukkig ook... wel. Zo zie je maar. jongen geworden, man geworden nu dan. Het <laughs> is namelijk ook zo in, met, in het gesprek met Hugo Heijmans. Dat zei hij niet in de, de uitzending, maar wel de vlakte voor, dat Ze kunnen heel veel kinderen er nu genezen. Maar al die kinderen, zeker als het gaat om chronisch, die, die blijven dan hun leven lang wel ergens mee zitten. Met, met een gevolg van een genezing, zoals hij dat noemde. Ja, maar, maar omdat hij dus natuurlijk erg jong geweest is. Ja. Maar uh, nou, de, de, de liefde waar deze man ook over die kinderen sprak, ik vond het onvoorstelbaar. Ja, mooi hè? Ja, fantastisch. Ja, echt en, waar. en laten we hopen dat hij volgers heeft, want dat is zijn ja, grootste wens. Ja, dat ja, want zou hij, hij het beste gaat cadeau. Weg, he? Hij is weg, hij is weg. Hij weg. Oh, hij is al weg. Hij blijft wel een jaar nog allerlei dingen doen op het, het ziekenhuis. Maar ja, uh, hij is niet meer directeur. Precies. hij is jammer, want andere oh, ja. mensen kunnen eigenlijk als niet gemist worden, toch? Nee, dat ben ik ook. Maar er zijn ook altijd weer mensen die hem dan weer opvolgen. en dan andere dingen. er zijn heel veel goede artsen, hoor. Dat is, uh, je kunt alles wel van de negatieve kant zien, maar dat we is niet. ook niet de bedoeling, nee. toch? E Esther, daar hebben we helemaal geen zin in vannacht. Dank je wel. Zeg hartstikke goed, dag. dag. Johan? Ja, uh, goede nacht. Uh, goede nacht. Ja, zeg maar ja, Lex. Lex, geloof ik, hè? Lex. Of Lex. Ja. Goeiedag. Nou, ik ga je een verhaal vertellen wat van heel vroeger was. Oh jee. Ik ben in 1946 geboren. Ja. Uh, en meneer, na de geboorte, werd ik dus opgenomen in het sanatorium. Oh, jij ook? Ja. ja, ja wat, wat, want, uh, wat was het probleem? Ik, ik zou dus het TBC hebben. TBC, oké. Okay. Ja. Maar uh, mijn ouders waren er ook al weg. Want toen ik één jaar was, stierven mijn ouders ook aan het TBC. Allebei? Ja. Eén ene dag voor een andere dag uh, is ze zo overleden. Ik heb ze ook nooit gekend. Zo, wat uh, naar. Uh, nou, en dan uh, ga je die proces ga je door. En dan uh, moest je altijd vroeger van die smerige levertraan uh, eten. En dat vond ik altijd zo hopeloos. Hm. En op een gegeven moment heb ik het zo van elkaar gekregen... dat ik dus elke keer een slokje melk mocht hebben. Ja. Nou, anders mocht je dat nooit. Maar ja, goed. We lagen op de zaal met dus pakweg veertig jongens. Maar dan lig je half buiten. Waar, waar, op, Johan, waar was dit? Nou, dat was in eh, eerste instantie op, in Beeldhoven. Ja. Eh, in Annem. En ik heb acht jaar in Zevenaar gelegen. Oké, okay. dus, dus ik zei net wel... Ik zie dat de sanatoria waren in Nederland, maar... Uh, er zijn er dus een ja, heleboel... Dus, en Eline uh, twittert ook al dat in Hilversum zelfs een sanatorium was zonnestraal. Ja, dat had ik kunnen weten. Maar goed. Maar goed, in ieder geval uh, Dat uh, is alles bij elkaar dus twaalf jaar geworden. Uh, in die periode, ja, uh, school kreeg je dus niet. Want er uh, kwam geen leerling, kwam, niemand kwam uh, om je te leren. Nee. Op een gegeven moment... Ja, ik maak niet de verhaal niet te lang hoor. Nee. Maar op een gegeven moment heb ik dus... Uh, een pastoor leren kennen. Want die kapelaan die kwam me altijd vaak in het de, in de ziekenhuis en sanatorium rondlopen. Ja. Nou, die heeft het voor elkaar gekregen dat ik dus in de krant kom te staan. Met foto. Met de verpleegster. Dat ze dus reisbonden gingen verzamelen voor naar Loerders te gaan. Jij wilde naar Loerders? Ja. Want uh, ken jij misschien dokter Sluiter? Nee. Die ken ik nee? niet. Nee. Die was vroeger een moderne, uh, voor een hele goede longarts. Ja. Die is later directeur geworden van Davos. Ja. Nou, die heeft toen mij ook geholpen en gedaan. En die heeft altijd gezegd dat ik dus nooit meer aan het lopen kwam. Want in die TBC dat ik kreeg, dat was halverwege... dat dus overging naar het podium. Ja. Dus ik kreeg podio aan de gewrichten. En daar kreeg ik trammelant mee. Want toen moest ik in het gips en weet ik veel allemaal. Nou, dat is een hoop trammelant geweest... Dus ik kwam nooit uit bed. En uh, nou, ik ben toch meegegaan naar die reis. Want er kwam genoeg geld voor. En... Kijk, wat je ja. net zei, Johan. Je, zei, je hebt twaalf jaar in sanatoria doorgebracht. Dan ja. ben je dus dertien. Dus en dan kom je, sta je dus op een goede dag weer buiten. Heb je geen ja. ouders meer? Nee. Hoe heb je, wat is er dan gebeurd? Hoe, hoe heb je dat dan kunnen doen? Nou, ik ben in eerste instantie dat ik dus uit het ziekenhuis kwam... Ja. Want ze wouden dat nooit geloven. Want ik had stiekem in die tussentijd uh, dat ik uit het Loerders terugkwam... had ik elke keer uh, met de mes en de vork had ik die gips kapot gemaakt. En ja. dan op een gegeven moment dat die arts morgens een keer kwam om te vragen... hoe zit het ermee? Ik zei nou, ik kan lopen. En begon ze allemaal te lachen. Nou, toen heb ik lakens en dekens van het bed afgegooid... en toen heb ik de gips afgedaan en toen stond ik naast het bed. Dat was een bon wonderbaarlijke herrijzenis. Ja, dat was het ook. Nou, in die tussentijd dat ik dus uh, uit het ziekenhuis kwam... En ben ik dus opgenomen, eerst ingesticht. Nou, dat, uh, dat kun je eigenlijk als waar zeggen met de woorden van uh, internaat. Ja. Maar dat is een zeer streng internaat. En uh, dat was namelijk zo, als je daar niks deed, kreeg je ook geen eten. Hmm. Maar goed, dan ben ik daar weggelopen. Ik ben daar weggegaan. En toen ben ik later uh, terechtgekomen bij een boerin in de korst. Ja, ja. En is dat je, is dat je redding geweest? Dat is mijn redding geweest. Oké. Okay. En vanaf die tijd uh, ben ik dus ook naar school toe geweest. Ik heb uh, twee jaar. Op ja, de je, hoeft, je, je hoeft niet helemaal je, je hele doopscheel te lichten. Want dat, dan, dan duurt het denk ik nog heel lang. Maar het is natuurlijk en, wel. Het, wat, wat, wel wat ik dan wel mooi vind. Is dat het toch op een of andere manier. Voor jou dan ook een weg geweest is. Uh, ja, dat wel. Dat Dankzij. is het ding wat zeker is. Dankzij hulp van in dit geval een boerin. Ja, en. Uh, maar ik zag heel goed gaat. Ja. Maar ja, je, je moest daar weer heel veel werk doen. Ja. Ja, Want ja, aangezien dat ik elke keer een mank liep. Ja, dan uh, kun je niet altijd uh, oh. goed uh, bijhouden. Nee. Maar goed. En, uh, nou goed, in ieder geval. Uh, Johan? Op een ik... gegeven moment ben ik weggegaan. Ja. En uh, ik ben op een gegeven moment naar de vrije uh, kort, uh, werkende. kostbal geweest. Ja. En dat is dus namelijk dat ik dus daar aan het werk ben gegaan. En vanaf die tijd ben ik ook in Duitsland gaan werken. Ik heb ja. in Nederland overal gewerkt. Maar Je hebt gewoon kunnen werken. En dat is, zo bleek al eerder vanavond, cruciaal. Johan, ik, ik denk dat ik het daar even bij laat. Ik dank je wel. En ik okay, wens je nog een maar... hele, hele goede nacht. Ja. Ook zelfde. Ja. Yo, doei, doei, doei. See you crystal clear. Was dit? Met rolling in the deep. God, het is alweer bijna twee uur, zeg. Soms kunnen die nachten zo lang duren en soms schieten ze voorbij. Zuster, zuster, het is nacht en het duurt, en het duurt zo lang. Ja, als je een leuke nachtzuster hebt, dan gaat het vast weer, weer snel. Hebben we nog tijd voor iemand? Ja, nou vooruit snel dan. Meneer Bartes. Ja, goedenavond. Hallo. Uh, u vroeg uh, een meer recent geval van ziekenhuis. Ja. Ja. Uh, onze kleindochter, want ik ben een opa... Uh, die is volgende week, uh, wordt ze zes jaar. Zes jaar geleden, negen weken te vroeg geboren. Uh, dat was allemaal op zich nog vrij redelijk goed gegaan. Daarna kreeg ze een en is naar het AZM in Maastricht uh, vervoerd. Uh, nou, het is echt ongelooflijk wat artsen in ziekenhuizen met dergelijke kleine wezentjes kunnen doen en kunnen bereiken. En bedoel je dat dan medisch of ook me menselijk? Zeg maar. Menselijk en medisch. Ge dat is werkelijk ongelooflijk. Want je bent dan toch in totaliteit... met onze dochter en schoonzoon... ongeveer zeven weken je kindje hmm. niet thuis. Hele grote angst, vooral de eerste twee, drie weken... van wat gaat er gebeuren... Nou, ik moet zeggen, geweldige ondersteuning. En wat we zeker niet mogen vergeten, zijn dan de Ronald mcdonald huizen. Ja, Want wat, wat is daar zo bijzonder kunnen. Ja. Ik, uh, het gaat gelukkig op het ogenblik heel goed met onze kleindochter. Dus we zijn heel tevreden. Ik wou even dit hele positieve geluid geven. Hmm. Ik wou nog iets anders erbij zeggen. Dat heeft dan met de Wajong te maken. Ik zit zelf in een arbeidsongeschikte platform. Wij doen spreekuren en dergelijke. Geven voorlichting aan mensen. Ik zou de mensen die problemen hebben met de keuringen die plaatsvinden en nog verder plaats gaan vinden over de Wajong aanraden, als ze problemen hebben, om ook contact met de belangenverenigingen van de arbeidsongeschikten. ...platforms op te nemen. Belangenverenigingen arbeidsongeschikten. Ja, die zitten eigenlijk door heel Nederland. Ja. En daar kun je Nog steun Nog een kleine vinden. aanvulling. Laatste. Ook in Limburg, namelijk in Hoorn, lag een sanatorium. <laughs> <laughs> nou, je, je hebt de, want... ja, de, hele, de hele uitzending van Kazak even bij elkaar geveegd. Alles wat er sprake kwam, dat vind ik ook wel erg geestig. Nou, ik heb even een paar dingen onthouden, omdat ja. ik de Wijong heel erg bedenkelijk vind. Het is gewoon niet meer en niet minder als een bezuinigingsmaatregel. Ja. Hetzelfde als wat men heeft gedaan toen men van de WO overschakelde naar de VIA. Meneer Martens, ik dank u. Heel graag gedaan. En een goede nacht nog. Dank u. Dag. Dit is de voicemail van Casa Luna. Dag Klaas, je praat met Fabio Stijn over kamerplanten. Praat hij met planten? En wat zeggen ze dan terug? Niet lachen. Dat is morgen. Klaas Drupstein in gesprek met iemand die ongetwijfeld hele groene vingers heeft. Misschien krijgt u dat er ook wel van. En ja hoor, daar komt de nachtzuster. Ah, die is vast heel Denk het wel.